Dit is Rachid Finch met het NWS Journal. Bij een boerenfee... dorp Toldijk is een man ernstig gewond geraakt. Hij kwam onder een aanhangwagen achter een tractor terecht. Het ongeluk gebeurde na het jaarlijkse optreden van de band Normaal in Toldijk. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Volgens omstanders kwam de man van 42 ten val toen hij van de ene wagen naar een andere probeerde te springen. De Amerikaanse advocaat, die was voorgedragen als nieuwe ambassadeur voor Nederland, is gepakt met te veel drank op achter het stuur. Dat heeft de woordvoerster van de 58-jarige Timothy Browes gezegd. Het Witte Huis trok de nominatie van Browes donderdag in. Het is een bekende advocaat en belangrijke fondsenwerver van president Obama. De geboortekerk in Bethlehem komt op de werelderfgoedlijst van UNESCO, net als de pelgrimsroute naar de kerk. Het werelderfgoedcomité heeft dat besloten na een verzoek van de Palestijnen. Israël is boos en noemt het een politieke beslissing.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 Kogelstoter Rutger Smit heeft op het EK Atletiek in Helsinki zilver gewonnen. Hij stootte de kogel over een afstand van 20 meter en 55 centimeter. Vandaag staat Smit opnieuw in de finale, dit, finale ditmaal bij het discus werpen. De Nederlandse sprinsters Daphne Schippers en Shurandi Martina staan vanavond in de finale van de 200 meter sprint. Dan het weer, een droge ochtend, flink wat zonnige periode. Later kunnen er een paar lichte buien ontstaan. Het wordt 20 graden op de stranden, plaatselijk 25 graden in het oosten. Dit was het NOS-journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. De KLPD heeft de volgende snelheidscontroles aangekondigd voor zaterdag 30 juni. De A6 tussen Emmeloord en Almere en op de A44 tussen knooppunt en Wassenaar. Houdt u er rekening mee dat er ook op andere plekken kan worden gecontroleerd.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 Since I met you, I've been waiting for the snow to fall. So high, jumpin' those guys, surfin' the crowd Ooh, Then I gotta be the man I'm the head of my band, mic check, one, two Shut him down in the club with the Playboy does So they all get loose, loose, out the bottle We all get fit in the tomorrow Gotta break boosters, that's the motto Club shut down, 100 hurt my Hey, I heard you were a wild The private show stays right here, pri private show I like a mundane Don't talk at high pain Tolerance bounds up When the champagne My life come a hundred Then we hit fame easy with girl, we get insane Hey, I you worldwide.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 Be not afraid For those who believe I will say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 Senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai. was niet una pensata nella tana meer. Ik was ho, ho versato un... Aranciata, lei sem fatta una risata, a mio whisky si è aggrappata, i e cinque litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, tratto ho tratto, l'ho agganciata, dalle braccia me sgusciata, ma guardatolo, guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah. Non si dice così, no? E poi. Che idea, quale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, vale idea, è maliziosa massa trattene in bada un super buffo come te, e poi avresti di speciale, che in un altro no non c'è, che idea, vale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, quale idea? Zijn kan je op 106.9 is Zon, Zee, zandvoort en. Droomers, Droomers. Is. Vim que o grego é bom. Menina, fica à vontade, entra e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar a nessa carta. Me liga mais tarde vem balada. Quero fugir com sono, a madrugada dança. Olá, até o som é a carta, me liga, mas tá bem balada. Quero fugir com sono, a madrugada dança, olá, que hoje vai rolar o DJ. Tchê -tchê -tchê -tchê. chet che che che che che che che Tá quero contigo como sempre na madrugada dançar, pular